6 uur. De Radio 1 Sportzone. Lucera Carasso en Tom van Hek. Het komend uur schakelen we straks ook weer naar de persconferentie in Utrecht. Die is daar gaande over de geëvacueerde bewoners in de wijk kanale Eiland. Aan de lijn na half zeven gaat over de vergoeding die de mensen krijgen. Daar eerst krijgt u het NOS nieuws met Freddy van Tijn. In die Utrechtse eiland is geen nieuwe asbestverontreiniging gevonden. Uit metingen blijkt dat er op straat bij de flats aan de Stendilaan geen asbest ligt. Eerder was al bekend dat er wel asbest is gevonden in portieken en op balkons van de flats. Gemeente Utrecht, woningcorporatie Mitros en de arbeidsinspectie... werken aan een plan van aanpak voor de sanering van de flats. Als dat klaar is, is duidelijk wanneer de bewoners... van 185 ontruimde woningen weer terug kunnen. Tot die tijd worden de mensen goed op de hoogte gehouden... zegt de loco-burgemeester van Utrecht. De bewoners zijn nu verdeeld over vier locaties. Het betreft 185 huishoudens. En we hebben inmiddels ook besloten om op locatie, per locatie... dus per opvanglocatie... Een informatiepunt in te richten waar ook een bezetting zal zijn van s ochtends tot en met s avonds laat. De Republikeinse presidentskandidaat Romney ontkent dat hij Twitteraars heeft gekocht om zijn account groter te maken. Het aantal volgers van zijn account steeg de afgelopen maanden met zo'n 3500 per dag. Maar het afgelopen weekende kwamen er ineens 135.000 volgers bij. Een campagnewoordvoerder zegt daar ook verbaasd over te zijn. Romney heeft nu ruim 800.000 volgers. Zijn rivaal president Obama heeft er dik 17 miljoen. De blauwalg duikt weer op in het zwemwater. Uit een inventarisatie door het ANP blijkt dat de alg in tenminste, op tenminste 34 plaatsen voorkomt. De blauwalg zit altijd in buitenwater. Als de watertemperatuur stijgt en er weinig stroming is, kunnen de algen een laag op het oppervlak vormen. Contact met de alg kan leiden tot huidklachten, misselijkheid en diarree. En de laag leidt ook tot vissterfte, doordat er steeds minder zuurstof in het water zit. Op sommige van de 34 plassen met blauwalg geldt een waarschuwing voor zwemmers of een zwemverbod. De Syrische stad Aleppo is vanmiddag gebombardeerd door gevechtsvliegtuigen, meldt een correspondent van de BBC. Het is de eerste keer dat Syrië gevechtsvliegtuigen inzet in Aleppo... Opstandelingen begonnen deze week een offensief... om de grootste stad van Syrië in handen te krijgen. Er zou vooral worden gevochten in het centrum van de stad. Bij de gevechten van gisteren in Aleppo zijn volgens de oppositie 116 doden gevallen. De bodem van de failliete kunsteisbaan Flevonice in Beddinghuizen... is verontreinigd met de koelvloeistof glycol. Het is bekend dat er de afgelopen vier jaar enkele lekkages... in het koelleidingssysteem van de kunsteisbaan waren... Daardoor blijkt zo'n 150.000 liter glycol in de bodem terecht te zijn gekomen. Nu zit er veel meer antivriesmiddelen in de grond en het grondwater dan is toegestaan. De exacte omvang van de frontreiniging is nog niet duidelijk. Er zou geen risico zijn voor de volksgezondheid. De gemeente Dronten, waar de ijsbaan ligt, heeft gevraagd om een nader bodemonderzoek. De Bulgaarse premier Borisov heeft gezegd dat de aanslag van vorige week... op een bus met Israëlische toeristen... is gepleegd door een groep die zich grondig heeft voorbereid...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 De vrouw zat op een bankje toen een man haar telefoon uit haar hand probeerde te pakken om ermee weg te rennen. Maar de vrouw hield haar mobieltje vast en werd door de man zo'n 25 meter over het perron gesleurd, zegt de politie. Ook dan doen mensen nog steeds niets. Uh, die vrouw is zo bang dat ze voor de trein die aankomt uh, wordt gegooid dat ze uiteindelijk de telefoon maar loslaat. Dan kan de dader ervan doorgaan en uh, blijft zij achter op het perron. Uh, ja, met uh, toch uh, verwondingen aan haar enkel, aan haar knie en ze had last van de rug en de nek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 ANWB Verkeersinformatie. Bij elkaar staat er 32 kilometer file. Wat korte files bij Amsterdam. paar dingen vallen op. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag problemen met het wegdek. Daardoor tussen Schiphol en Nieuw-Vinnap 4 kilometer. De afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland is dicht bij de Stevinsluizen. Heeft te maken met een technische storing. Op de A13 naar naag Rotterdam bij de afrit Berk van de Rode reis... nog vier kilometer na een aanrijding. Ook een aanrijding op de A15 Europoort Rotterdam. Voor de Botlektunnel tunnel staat drie kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 De laatste voorstelling is 8 augustus. Orfeo et Eurydice. Mis het niet. Reserveer nu via de Utrechtse Spelen.nl Met Tom van der Kamp. Met Paulien. We hebben de order binnen. Mooi. Ik ga meteen Chris bellen.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 Zes minuten over zes. We zijn weer terug bij de Radio 1 Sports Zomers... waarin straks we ook meer uh, hebben over het afluizerschandaal van de Britse tabloid News of the World. En na half zeven natuurlijk aan de lijn. De stelling vandaag waarover u kunt meepraten is... de vergoeding van 150 euro voor de geëvacueerde bewoners in Utrecht... is voldoende. Hier zijn Lucella Carasso en Tom van het Hek. Eerste nieuws uit Libië, want daar is Seif Gaddafi, de zoon van oud-dictator Muammar Gaddafi, voor het eerst voor een rechtbank verschenen. En in Libië is ook onze verslaggever Lex Runderkamp. Lex, um, hij is daar verschenen. Over welke zaak gaat dit? Waar staat hij voor terecht? Nou, dit is niet de grote zaak waar iedereen op wacht uh, die uh, voor de, uh, de misdaden tegen de menselijkheid onder het regime van Gaddafi. Uh, maar uh, Saïf wordt verdacht van uh, voorbereidende handelingen, dus hij is aan het voorbereiden om op de een of andere manier zijn cel uit te komen. Hij zit vast in een uh, bergdorpje hier uh, dat Zintan heet in Libië, daar zit hij al uh, sinds november uh, vast. Uh, niet zozeer bij de nationale overheid, hij, zit, hij wordt vastgehouden en bewaakt door een lokale militie van het dorpje Zintan. Um, en de, je herinnert je misschien dat vorige maand die advocaten die uh, van het internationale strafhof bij hem op bezoek kwamen, werden gearresteerd. En dat drie weken hebben vastgezeten voordat ze werden vrijgelaten. Het is dus een zaak waarin uh, de Libiërs stellen dat uh, Saïf Gaddafi samen met zijn internationale advocaten Melinda Taylor van het internationale strafhof bezig is geweest, niet om zijn verdediging voor te bereiden voor zijn grote zaak, hè, die misdaad tegen de menselijkheid, maar om op de ene of andere manier uit dat verlaten bergdorp te komen. En, en hoe denkt men dan te kunnen weten dat hij echt daadwerkelijk wilde vluchten? Waarop baseert men dat? Uh, ze leggen hier uit aan mij dat ze bij het eerste bezoek van de advocaten in maart van dit jaar... Informatie hadden gegeven aan Saif. Ze wilden hem niet vertellen wat precies, maar het was gewoon gefingeerde informatie, een fantasieverhaaltje. waarvan ze dachten: als hij dat weet, dan gaat hij dat aan zijn advocaat vertellen. en dan kunnen we misschien eens in de gaten houden of het elders was opduikt. Als het elders in de wereld dat, ...dat die informatie zichtbaar wordt, dan weten we in ieder geval dat die mevrouw Taylor. niet alleen zijn verdediging voorbereidt, maar ook andere activiteiten doet. Nou, die informatie hebben ze op de een of andere manier weten te vinden, terugvinden in Egypte en in het land Niger. En toen hebben ze gezegd tegen de uh, aanklager in, in uh, Libië van luister, wij willen bij een volgende bezoek uh, dat bezoek opnemen. Dit is zeer gevaarlijk, want uh, ja, het kan leiden tot allerlei gewelddadige acties in Libië. Dus we willen toestemming om af te luisteren. Nou, Zij kwam uh, vorige maand op bezoek, uh, liep daar een zaaltje binnen in de gevangenis in Zintan om te praten met Zeef. Zij was samen met drie andere mensen van het internationale strafhof. En nou ja, nu blijkt in ieder geval dat die ruimte met een videocamera, met geluidsapparatuur was ingericht om het allemaal op te nemen. Maar ook uh, hadden die, uh, de brigade van Zintan, had een infiltrant uh, in de cel of in het gesprekskamer geplaatst. Ze hadden tegen hun gezegd: ach, hij is een bewaker. Maar het bleek een, uh, en hij kan slecht horen en hij spreekt alleen Arabisch. Maar het bleek gewoon een man van de inlichtingendienst te zijn die uh, drie talen spreekt. En die dus kon uh, ja, zien wat ze deden. En hij, hij, hij wilde, ik heb die man zelf ook gesproken. Hij heeft me een aantal voorbeelden genoemd. Maar hij zei, ja, de zaak is hier in Libië, zei hij heel netjes, onder de rechter. Dus ik mag geen, niet veel details geven. Maar in ieder geval hebben ze uh, geprobeerd om een aantal brieven aan Saif te geven waarin gecodeerde tekst zat. En die brief was af, afkomstig van de rechter Hans van Saif die in Libië al uitgevlucht is. En ten tweede gaven ze aan safe vier blanco A4'tjes met het verzoek om zijn handtekening eronder te zetten. Uh, nou ja, dat weer opgeteld met het feit dat de advocaat een camera in haar balpen had en geluidsapparatuur had, leidde toen tot hun aanhouding. En ze hebben drie uh, weken vastgezeten en zijn toen weer weggestuurd. Die en... zaak hebben ze uitge uitgeresearched en ze zeggen nu het dossier te hebben waarmee ze kunnen aantonen dat ze dus voorbereidende handelingen plegen om te vluchten. En waar staat dit voor, Lex? Dit hele verhaal? Waar ik voor staat. Nee, ja, wat, wat, wat zegt dit over de rechtsgang daar? Nou ja, de, de, de rechtsgang hier in Libië, daar is ongelooflijk veel op aan te merken. En in een, in een Nederlandse rechtszaak zou dit onmogelijk zijn. Als, als een advocaat en een verdachte, die, die moeten in het geheim kunnen praten, dat is een grondrecht. Als dat geschonden wordt, dan leidt dat in Nederland toch al... ...vaak meteen tot het uh, uh, uh, niet ontvankelijk verklaar van het openbaar ministerie. Dus als dit in Nederland zou zijn gebeurd... ...dan loopt je toch wel heel gauw de kans dat in deze zaak uh, Sa'if Gaddafi vrijuit zou gaan. Maar goed, er zijn allerlei juridische uitleg, uh, uitleggen te geven... ...dat het misschien tot enige strafvermindering zou kunnen leiden... Uh, ...maar niet in de zaak van de minister tegen de menselijkheid... ...maar in deze concrete zaak. Het is natuurlijk ironisch dat het internationale strafhof een advocaat stuurt die nu verdachte is in Libië. Ja. Goed, Lex, dankjewel. Lex, er in de kamp hoorde. En dan gaan we terug naar Utrecht, want in het Utrechtse gemeentehuis, we berichten u daar eerder over, begon rond kwart over vijf een persconferentie over de asbest in de wijk Kanaleneiland Marcel Bril, onze verslaggever, we hoorden al uh, eerder, uh, net ook in het nieuws, er is geen nieuw asbest gevonden in, in de monsters die zijn genomen. Was dat eigenlijk het eerste wat verteld werd? Ja, dat, dat was een van de mededelingen. Uh, daar is allemaal nog niet met zekerheid uh, allerlei zaken over te vertellen. Maar in het openbare gebied, uh, dus uh, in parken, op straat en dergelijke... daar is geen uh, asbest gevonden, voorlopig nog niet. Maar wel in partieken van flats en uh, ook op andere plekken. Dus uh, nou ja, het betekent nu niet dat er helemaal niets gevonden is. Uh, maar uh, ja, de boodschap was eigenlijk in het openbare gebied is het niet gevonden. Dat blijkt uit een aantal metingen die gedaan zijn en dat is goed. Nieuws. Verder was het ook zo dat uh, het gaat over de gezondheidsrisico's. Er zat een asbestdeskundige bij en die lijken ook erg beperkt te zijn. Uh, geen hele grote concentraties zijn er gevonden. Betekent dus overigens niet dat je uh, kunt zeggen dat de mensen weer naar huis mogen. Want er blijft nog heel erg veel onduidelijkheid. Uh, mensen moeten dus nog even in onzekerheid blijven. Wat de stand van zaken nu is, is dat er een plan van aanpak uh, uh, op tafel ligt. Daar moet nog over gesproken worden. Worden. En de lokale burgemeester Isabella zei daar tijdens die persconferentie het volgende over. Ja, er wordt op dit moment uh, is dat plan van aanpak volgens mij een concept... maar ik kijk ook even naar meneer Reutscheid van, uh, van Mitros, uh, is dat opgesteld. Dat wordt nu besproken met de betrokken partijen... dus met uh, onze afdeling Handhaving en Toezicht... En de arbeidsinspectie en die moet uiteindelijk haar uh, toestemming voor geven. En goedkeuring moet ik zeggen, voor geven. En zodra dat er is, uh, wordt er uh, direct uh, weer verder gewerkt. Ja, maar wanneer verwacht... vinden we dus wel nog steeds nadere onderzoeken plaats. Ja, maar wanneer verwacht u dat de mensen, de bewoners, over wie dat natuurlijk allemaal gaat, duidelijkheid krijgen? Want er zijn nog veel onbeantwoorde vragen nu ook nog. Zo snel mogelijk. En iedere keer als we meer informatie hebben... zorgen we er ook voor, dat heb ik net proberen aan te geven... Uh, door ook de informatiepunten op de opvanglocaties te bemensen. Uh, iedere keer als de informatie bekend is... willen we ervoor zorgen dat de bewoners daarvan op de hoogte worden. Gegeven. De bewoners zijn nogal ontevreden. Uh, denkt u dat u uh, met deze mededelingen die u nu doet onrust weg kan nemen?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 Hotels waar de mensen verblijven, zodat de informatie uh, toevoer beter kan zijn. Want ja, de gemeente heeft ook wel door dat het tot nu toe nog niet heel erg fantastisch was. Het was de local burgemeester, omdat de burgemeester er op dit moment niet is. Ik hoorde ook de naam vallen van meneer Rutschheid. Dat is toch die meneer waar eerder vandaag ja. zo veel over te doen was, omdat hij met vakantie was, maar die is inmiddels terug, dus? Ja, was dat niet die man die op vakantie ging... terwijl er uh, heel veel mensen uh, zonder woning zitten op dit moment? Hij heeft inderdaad uh, zijn vakantie onderbroken. Uh, hij uh, was uh, ook op die persconferentie. Hij zat uh, gewoon naast uh, de lokale burgemeester En hij zei, ja, ik had vorige week al vakantie. Uh, en uh, nou ja, ik heb uh, mijn vakantie maar onderbroken... want het lijkt allemaal toch langer te duren. En ik ben hier gewoon nog nodig om, ondanks eerdere berichten... dat hij het allemaal kon delegeren aan uh, de andere directieleden. Hij is gekomen en uh, hij zat aan die tafel. En ja, de vraag die aan hem gesteld moet worden is natuurlijk... is al duidelijk of er iets fout is gegaan en zo ja wat? Dat, weet, dat kunnen we nu nog niet, uh, niet zeggen. Uh, omdat uh, de onderzoeken lopen allemaal. En we zijn uh, nu aan het onderzoeken of er iets fout gegaan is. Uh, dat, uh, daar hebben we nu nog geen aanleiding voor. Eh, we hebben gewoon pech gehad dat door het slopen eh, geconstateerd daar die asbest vrijgekomen. En to, ja, dat was dus de persconferentie. Marcel Bril en zijn verbinding viel denk ik ook eh, heel even weg nog. Maar hij was dus voor ons bij die persconferentie daar over die asbest in de wijk Kanale-eiland. En zo gaan we praten over uh, de economie. Dit is de Radio1 Sportzomer met Lucella Carrasso en Tom van Heck.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 Dan hoorde u Stranglers gaan praten over uh, de, de economie de economie, hè, en de gevolgen daarvan. Wat in het economiepanel al even over, Kriet Bordelaar Moody's waarschuwt voor Nederland. Duitsland, Luxemburg, Outlook is negatief. Al in mijn aangeschoven, zijnen op oranje, En ja. dergelijke. Sommigen zeggen ja, hoeven we niet zo zwaar te nemen. Hoe, hoe is het algemeen gevallen, dit, uh, dit verhaal van Moody's? Nou, het, het, hing, het hing in de lucht, om zo te zeggen. Men zag de bui natuurlijk al hangen dat er op een gegeven moment... ook een, een stap zou worden gezet door een kredietbeoordelaar. Niet direct een afwaardering, maar dan toch wel weer een, een, een rood vlaggetje... of een oranje vlaggetje, dat het niet helemaal lekker gaat. Want als je kijkt naar de cijfers van de voorbije maanden... dat is alleen maar minder geworden. De spanningen in Europa zijn alleen maar meer geworden. De lasten voor Nederland, de financiële huishouding... zijn alleen maar meer geworden. Dus zo bezien is dat niet zeg maar, uit de lucht komen vallen... Maar dat het gezegd wordt dat de vooruitzichten van zo'n grote beoordelaar voor een land met een triple E, met een, een, de hoogste status, van kredietwaardigheid, is natuurlijk niet leuk. Wat Komt... kan je die status nu kwijtraken? Zit dat er dan, is dit het voorportaal voor die stap? Die kans bestaat. Niet gezegd dat het gebeurt, maar die kans bestaat. En vandaar ook die negative outlook, dat men zegt van houdt in de gaten, we houden jullie scherp in de gaten. Als er een aantal indicatoren zodanig zijn, eh, dan zijn we genoodzaakt om jullie. Maar, nou zie je vaak dat uh, beleggers en grote instanties daar heel paniekerig op reageren. Ik begreep dat Nederland vandaag nog voor historisch lage rentes nog weer wat geld te had kunnen lenen, toch? Ja, die rente die blijft gewoon zo laag staan. Bij gebrek aan, aan andere vluchthavens, om zo te zeggen. Duitsland blijft laag staan onder dezelfde negatieve outlook. Uh, Nederland blijft laag staan uh, ondanks die outlook. En landen waar je normaal gezien je, je geld zo verstallen... bijvoorbeeld, uh, pak een beetje een paar jaar geleden in Italië of Spanje, want grote obligatiemarkten, want uh, aantrekkelijke rentes. Ja, die zijn er niet meer. Dus moet je met je geld ergens anders naartoe. Verenigde staat is ook laag, ook weinig rendement. Dan kun je exotische orde opzoeken met dat geld. Is ook een eind van huis, want dan staat het helemaal ergens ver weg. En dan als het nood aan de man is, moet je het weer terughalen. Dus en is dat dan kans. nu voordelig dat men dat bij Nederland zoekt? Is, is dat goed voor Nederland? Of is dat op termijn misschien ook weer een groot probleem? Nou hoe meer mensen bij jou aan de deur aankloppen... dus uh, de meer vraag, dus de lager is de prijs. Uh, dus het rendement voor Nederland is, is plezierig. Want je kunt je geld vrij makkelijk slijten. Voor de beleggers in die uh, staatsobligaties is het natuurlijk uh, ja, is niet leuk. Want en dus zou je kunnen zeggen, ook voor pensioenfonds is het natuurlijk niet leuk... want het rendement is, is bijna nul. Maar zeggen we nou eigenlijk, we hebben nog een vluchtheuvel... die heet Nederland, Duitsland en Luxemburg... en zelfs op die vluchtheuvel moet u nu opletten... dat daar het uh, ontzettend uh, minder kan worden. Zeggen we dat eigenlijk dan? Nee, je eigenlijk zeggen we van het rendement is daar heel laag... dus daar verdien je weinig. En bovendien is die markt bij elkaar opgeteld... Uh best klein voor al dat geld wat een uitweg zoekt. Als al die landen die voordien, vijf jaar geleden allemaal hun geld uh, verpanden... Ja, dan had je keuze zat. En dan kon je zelf kiezen voor meer of minder risico. En nu komt eigenlijk alle stromen bij elkaar bij een paar landen. Ja, en daar is het met je vechten uh, en dus lage prijzen. Ja, en dat komt niet bij Griekenland, hè? Nee. nee. Want uh, Griekenland, nou ja, druk van alle kanten. De Trojka is druk bezig, IMF is daar... Barroso gaat langs, volgens mij, donderdag, hè? Ja. Voorzitter van de Europese Commissie. De Grieken zelf zeggen de economische groei valt nog meer tegen. Het is nog ellendiger dan we hadden gedacht. Hoe gaat dit verder, André? Ja, heel vervelend, allemaal natuurlijk. Je merkt dat de, de nervositeit neemt toe. Bij de eurolanden zelf. Want men wil zo dolgraag uit de crisis geraken, maar men raakt er maar niet uit. Alles heeft tijd nodig. Er moet opgezet worden, georganiseerd worden. Uh, markten hebben vaak niet altijd dat geduld daarmee. Dus je ziet die, die op, die, op die obligatiemarkten die druk oplopen. Uh, op ja, en dan komen de Grieken weer met een boodschap van... Uh, we doen wel ons best, maar het lukt niet helemaal. En de recessie is nog weer zwaarder en erger en dieper dit jaar... dan we eigenlijk al vreesden. En de werkloosheid, ja, dat is een probleem. Een kwart van de bevolking zit zonder werk. Ja, als je dat soort berichten hoort als Gikland, eigenlijk is het ook een soort spel, natuurlijk, dat we wel wezen. Want de een onderhandelingsspel. Natuurlijk, tussen want... Griekenland en, en Brussel. Ja, en het IMF. Ja, want die Eurolanden die duwen. Het IMF duwt, het dreigen. Eh, er komen verhalen in de wereld alsof men het niet meer zou willen. Denken IMF met, met de Spiegel afgelopen weekend. Daar zal wel eens een kern van waarheid in zitten. Doen we zijn die gekke Henkje niet en we blijven niet alsmaar geven. Maar men durft ook niet uit te stappen. Dus men voert het druk op aan de buitenkant. Aan de andere kant komt Griekenland ook niet voor niks vandaag... met zo'n mededeling van uh, de recessie is nog erger dan we dachten. Ja, en, zo, en die trojka is natuurlijk net op bezoek uh, begonnen. Ja, want als je het hebt langs. over de onderhandelingen... dan gaat het hoe Griekenland nog verder moet hervormen... en voldoen ja. aan de eisen van Brussel. Ja, bedoel, nog, dat uh, is waar het nu ja, over gaat. Ja, ze moeten dus uh, nu nog uh, 11 miljard aan ombuigingen vinden... om uiteindelijk dan weer een zak geld te krijgen uit Brussel... om weer te overleven, want eind augustus lopen ze droog. Als wij naar de eh, gewone cijfers kijken, zeg maar, de beurzen en de euro. De euro druppelt al een tijdje elke dag een klein beetje minder. Ging dat weer verder? Dat ging een beetje verder. Ja, je ziet een, de euro is op zich natuurlijk een sterke munt gebleven. Ondanks alle crisis die we gehad hebben. De laatste maanden zie je het wat teruglopen richting de 1,20. Dat is op zich wel leuk voor onze export natuurlijk. Dus zo vervelend is het allemaal niet. Alleen het oogt minder. En dus denken mensen, oei, oei daar gaat die euro. Uh, ja, de, beurzen die, de beleggers weten ook niet welke kant het op moet. Dus die kijken ook een beetje rond uh, naar elkaar. Vandaar dat die, die beurzen relatief lage omzetten kennen. Uh, een beetje heen en weer springen van boven naar beneden. Uh, vandaag zag je vooral in, in de beurs van in Milaan en Madrid uh, zwaar verlies. 2-3%. procent. De Europese beurzen gingen een beetje plus, een beetje min. En eindigden uiteindelijk een beetje vlak. Uh, het, het is een beetje het scenario van, uh, ja. van, van een slappe zomer. En dan tenslotte, we hebben hier een paar weken geleden al even over SNS Real gehad, het bedrijf. Waar ja. het al nog niet, dat ging vandaag flink onderuit. Hè, ja, Stanley Poors, een kredietboda dela, die had ook gezegd tegen de, over de bank: van De bank doet het niet helemaal best ja. en krijgt een negative outlook. Uh, een negatief analistenrapport van ING daaroverheen. Beleggers namen afscheid van het aandeel vandaag. De koers ging 7, 8% omlaag. Uiteindelijk sloot het weer om, om, om half zes. Dan toch bijna weer onveranderd op een klein minnetje van 1%. Dus. Het is een beetje jojo met het aandeel, het gaat ook heel gauw op en neer. En je, ja, je kan er uh, ook geld mee verdienen, hè? waarschijnlijk. Natuurlijk dat ook, maar het is ook een dubbeltjes aandeel. Dus uh, dan zijn de koersuitslagen al heel gauw uh, extreem, van, hmm. van plus tien naar min tien. Anne maar dank je Alsjeblieft. Dan gaan we even vooruit blikken na half zeven, want dan hebben we natuurlijk aan de lijn, zoals elke dag. De geëvacueerde bewoners van de wijk kanalen eiland Die krijgen een vergoeding voor de tijd dat ze niet naar hun huis kunnen... Elk huishouden krijgt eenmalig 150 euro voor gederfde woongenot. Eten, onderdak worden al geregeld. Is deze vergoeding voldoende? Dat is de Nederlandse vraag eigenlijk vandaag. Want dat is het wel een beetje, Tom. Ja, het is wel een Nederlandse vraag. De vergoeding van 150 euro voor de geëvacueerde bewoners in Utrecht... is dat voldoende? Bent u daarmee eens of oneens? U kunt ons gratis bellen op nummer 0800-1121... of u kunt stemmen op de website radio1.nl. Dat allemaal over de stelling... de vergoeding van 150 euro voor de geëvacueerde bewoners in Utrecht... is voldoende.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 In de Utrechtse wijk kanalen Eiland is op straat geen nieuwe asbest gevonden. Eerder was al bekend dat er wel asbest zit in portieken en op balkons van de flats. De gemeente Utrecht, woningcorporatie Mitros en de arbeidsinspectie werken aan een plan van aanpak. Als dat klaar is, is duidelijk wanneer de bewoners van 185 ontruimde woningen weer naar huis kunnen. In het meer bij Woudenberg is een jongetje van zes verdronken. Hij werd rond twee uur vermist... waarna de politie en brandweer een grote zoekactie op touw zetten. Daarbij werden ook duikers en een politiehelikopter ingezet. Uiteindelijk werd het jongetje bewustloos uit het water gehaald. In het ziekenhuis overleed hij. De Republikeinse presidentskandidaat Romney ontkent... dat hij twitteraars heeft gekocht om zijn account groter te maken. Het aantal volgers van zijn account steeg het afgelopen weekende ineens met 135.000. Een campagnewoordvoerder zich daar ook verbaasd over te zijn.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 Nu blijkt dat er veel meer koelvloeistof in de bodem zit dan toegestaan. De gemeente heeft gevraagd om een nader onderzoek. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is het weer met Willemijn Hubert. Vanavond kunt u nog lang buiten zitten. En vannacht koelt het ook niet heel veel af tot een graad of 15. En daar daarbij staat er nauwelijks wind. En morgen wordt vergelijkbaar met vandaag. In het zuiden en oosten ontstaan er wat onschuldige stapelwolken. En het wordt 28 graden. landinwaarts dan aan zee zo'n 25. En donderdag een vergelijkbaar beeld. Vrijdag begint de dag dan met veel zon en ook hoge temperaturen. Wel wordt het wat broeierig. En in de loop van de dag ontstaan er dan stapelwolken... die zich laten ontwikkelen tot enkele regen- en onweersbuien... maar die meteen ook wel wat verkoeling brengen. Zaterdag bijvoorbeeld wordt het een graad of 22, ook met wat buien. En ook zondag vallen er buien. En met 19 tot 20 graden is het dan beduidend koeler geworden. ANWB Verkeersinformatie. Korte files op de A10 bij Amsterdam. En op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Staat bij knopend watergaas meer 3 kilometer. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Nieuwveld 4 kilometer. Heeft te maken met problemen met het wegdek. Op de A7 Afsluitdijk richting Noord-Holland. Bij de Stevinsluizen 2 kilometer. De A7 was een tijdje dicht door een technische storing. Op de A15 Europort Rotterdam. Tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer. Dat is een aanrijding. De reisrook is dicht. Dit is de Radio1 Sportzomer. Drie minuten over half zes. Zo kunt u meepraten in aan de lijn. Dat gaat over de vergoeding voor de geëvacueerde bewoners in Utrecht Kanaleneiland. En, en uh, u dacht u eerst even dat het half zes, het is half zeven oh, is inmiddels maakt niet uit. De vergoeding van 150 euro voor de. Ja, anders pas over een uur en twintig minuten, hè, dat moeten we niet hebben. De vergoeding van 150 euro voor de geëvacueerde bewoners in Utrecht is voldoende. Dat is de stelling straks in aan de lijn.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 Cause that's what single Wat een klein geeltje was dat. Goed, maar dat ging vast niet uh, over Laura Jansen met Single Girls. In Utrecht, want daar hebben we het allemaal over... werd aan het eind van de middag gepoogd duidelijkheid te geven... over de vrijgekomen asbest op Kanalen-eiland. Verslaggever Marcel Bril vroeg de directeur van de woningbouwvereniging Mitros... terug van vakantie, Rob Reutscheid, of er iets fout is gegaan. Dat, weet, dat kunnen we nu nog niet, uh, niet zeggen... Uh, omdat uh, die onderzoeken lopen allemaal. En we zijn uh, nu aan het onderzoeken of er iets fout gegaan is. Uh, dat, uh, daar hebben we nu nog geen aanleiding voor. Uh, we hebben gewoon pech gehad dat door het slopen... Uh, geconstateerd, daar die asbest vrijgekomen is die, uh, die niet uh, van tevoren voorzien was. Pech gehad, maar daar moet wel, uh, moeten wel 185 woningen voor ontruimd worden. Kun je dat gewoon pech noemen? Uh, ja, Anders uh, zou je het van tevoren moeten weten.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 U zegt, uh, het is gewoon pech gehad dat we dit op deze manier tegenkwamen. Zegt u daarmee ook, de bewoners hebben gewoon pech gehad? Ja, dat is misschien een beetje te simpel om, uh, om te zeggen. Maar het is een ongeluk. En uh, ja, een ongeluk kan je niet altijd voorkomen. Het is niet, uh, he, dat, ja, je kan ook met de auto een ongeluk uh, krijgen. Uh, en dat is ook heel, uh, heel erg vervelend. Uh, en uh, ja, dit, dit is ook een ongelukkige uh, situatie. Wat kunt u doen voor de bewoners die veelal ontevreden zijn? Ja, we proberen bewoners zo goed mogelijk uh, in praktische zin uh, te helpen. Met vervoer, met, uh, met kleding uh, en allerlei andere manieren. En daar zijn we met heel veel mensen uh, de laatste twee dagen mee, uh, mee bezig uh, geweest. En het gaat van het, het uh, weghalen van, uh, van de dieren die nog in de woningen waren. En allerlei andere praktische uh, zaken. En we zijn nu ook bezig om te kijken of we een aantal woningen kunnen inrichten. Voor het geval dat het toch langer gaat duren. Dat mensen uh, toch op dat moment ook over een, uh, een vervangende woonruimte kunnen beschikken die wat, wat, wat makkelijker woont dan uh, de hotelkamer. Als ik u zo hoor, dan kan het nog wel even duren. Uh, dat weten we niet. Uh, we moeten, al die onderzoeken moeten nu uh, afgerond worden. Uh, als het dan gesaneerd uh, moet worden, dan hangt het weer af van de capaciteit. Maar we willen het zeker voor het onzekere uh, nemen dat als het per ongeluk toch langer gaat duren, dat we dan ook mensen op een hele goede manier kunnen onderbrengen. Voelt u zich verantwoordelijk? Uh, wij zijn verantwoordelijk. Het zijn onze huurders. Uh, het is ons bezit. Dus uh, wij voelen ons daar verantwoordelijk voor, ja. De reden dat u terug bent gekomen van vakantie? Ik, uh, ik, was nog niet, uh, ik was vorige week al op vakantie, dus ik heb hem uh, nu onderbroken... en uh, nu ook thuis maar even gezegd dat het, uh, dat het voorlopig even niet in zit. Want de zaak is ernstig genoeg? Ja, we willen er even bovenop uh, blijven zitten. Groep Reutscheid zei dat onze de directeur dus van de woningbouwvereniging Mitros... en hij vertelde dat allemaal aan Marcel Bril. De Radio 1 Sportzomer. aan de lijn. En aan de lijn gaat ook over deze kwestie in Utrecht. De bewoners die krijgen een vergoeding van 150 euro. Onze vraag is, bent u het daarmee eens of oneens? De stelling is, een vergoeding van 150 euro... voor de geëvacueerde bewoners in Utrecht is voldoende. U kunt nog altijd bellen, 0800 1121. U kunt ook stemmen op de website radio1.nl. En we hebben nu contact met advocaat Hilje Plantenga... van, van Koutrik Advocaten. Goedenavond. Goedenavond. Want u bent vandaag in Utrecht geweest hè? Om, om de bewoners bij te staan. Ja, dat klopt. Um, ik ben deze ochtend daar geweest om te inventariseren uh, ja, uh, wat de belanghebbenden uh, willen. Um, allereerst uh, ben ik in contact getreden met enkele bewoners. Uh, voor hun zal ik vooralsnog ook sowieso de belangen behartigen uh, en eventueel uh, uh, bestaat de mogelijkheid dat er een uh, grotere groep gaat ontstaan die uh, ja, uh, als gehele groep wordt vertegenwoordigd door mij. En uh, dat, uh, dat is op dit moment, kan ik er nog geen uitspraken over doen. En wat is uw uh, opvatting over die vergoeding van 150 euro? Bent u het ermee eens dat dat voldoende is? Uh, nou, allereerst, het gaat er natuurlijk niet om uh, wat ik daarvan vind. Het gaat erom wat mijn cliënten daarvan vinden. Maar u adviseert uh, ze vast? Ja, ik adviseer ze. Nou, um, wat ik nu uh, uit de berichtge berichtgeving heb begrepen... is dat er 150 euro wordt uh, vergoed aan uh, gederfd woongenot... Um, maar het standpunt van mijn cliënt is dat dat niet het ene, de enige schade is die zij geleden hebben. Um, en over de omvang van die schade is op dit moment nog zoveel onduidelijkheid... dat ik ze absoluut ge, uh, geadviseerd heb om dit voorstel uh, niet te accepteren. Want, want welke uh, schade hebben zij het over? Buiten dat het dus vervelend is dat ze niet hun huis in kunnen. Dat heet dan gederfde woongenot. Welke schade mm -hmm. ondervinden zij nog meer waarvan ze zeggen... nou, daar kunnen wij ook best nog geld voor krijgen? Nou, het is op dit moment nog te vroeg uh, om daar uh, uh, vergaande uitspraken over te doen. Ik kan wel uh, in elk geval alvast een schets geven van uh, in welke richting uh, uh, er gedacht wordt en uh, de eerste, ja. Um de eerste schade al bekend is geworden uh, u moet daarbij denken aan uh, zowel materiële als immateriële schade uh, onder immateriële schade zou een stukje vergoed kunnen worden nu door die uh, 150 euro aangederfd woongenot de vraag is natuurlijk of dat voldoende is uh, maar uh, je moet het veel breder trekken de immateriële schade bestaat natuurlijk ook uit de emotionele hinder uh, die deze mensen ondervinden uh, en uh, de angst die ze moeten doorstaan de komende tijd, de nabije toekomst, maar ook langdurig effecten wat zich zou kunnen effectueren in 20, 30, 40 jaar. En dan heeft u het Alt... over de gezondheidsrisico's. Exact. Ja, Al die tijd zullen ze in onbetendheid verkeren over of zij wel of niet uh, schade vinden van die asbestdeeltjes als zij die geïnhaleerd hebben. En is het nou zo als die mensen die 150 euro accepteren dat ze daarmee aangeven van nou uh, dan accepteren we dit en daarmee is de kous af? Of kunnen ze ook zeggen ik accepteer dit wel maar ik maak duidelijk dat dat niet het volledige is wat ik wil? Nou, dat is een beetje afhankelijk van in welke vorm het is aangeboden. En daarover weet ik op dit moment nog niks. Ik heb het uh, alleen uit de berichtgeving, uh, net zoals, uh, zoals u en anderen. Uh, maar of dat uh, op papier is en of daarbij uh, nadrukkelijk uh, wordt aangegeven... dat dat dan alles is wat ze vergoed krijgen, dat weet ik niet. En um, uiteindelijk moet er dan iemand aansprakelijk kunnen worden gesteld voor die schade. Um, is er altijd iemand aansprakelijk? Of kan het ook een samenloop van omstandigheden zijn waarbij niemand had kunnen weten dat dit zou kunnen gebeuren? Er geen fouten gemaakt zijn en dit een, een, een, nou ja, bijna een, als ongeluk beschouwd moet worden? In theorie uh, is dat mogelijk. Maar de vraag is natuurlijk ook of dat in dit geval in de orde is. En uh, ja... Als ik zo de tijdslijn het een zet, dan is nu de eerste insteek van cliënten dat zij het idee krijgen dat er, erg, uh, dat er een, een, een hele geringe informatiestroom op gang is gekomen. Nog steeds, maar ook uh, dat die veel te traag op gang is gekomen. En u zegt, uh, stel dat het, het, het andere theoretisch uh, waar is, dat het een ongeluk zou zijn, dan is nog bijvoorbeeld het slecht geven van informatie ook een reden om uh, daar schadevergoeding voor te eisen, omdat dat een bepaalde vorm van emotionele schade kan aanrichten? Uh, nou, dat vind ik op dit moment iets te ver gaan om die conclusie te trekken. Alleen uh, waar ik op doelde is dat, uh, dat de schade langduriger, ze uh, zijn langer blootgesteld aan uh, de asbestdeeltjes, doordat zij niet snel en, uh, uh, en effectief uh, uh, geëvacueerd zijn. Helder. Wij gaan eens even naar de luisteraars. Blijft u ja. bij ons aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond even met Klaver. Vertelt u het, een, een vergoeding nou, van 150 vind, euro is voldoende. Ja, mevrouw, ik vind het een royaal gebaar, laat ik het zo zeggen, van de gemeente. Of van de woningbouw die het. Ik vind het een royaal gebaar, laat ik zeggen, de mensen die zitten in een hotel, hè, die hebben dus alle faciliteiten. Ik denk ook internet. Ze krijgen per dag maaltijden. Dus ze hebben eigenlijk helemaal niets tekort. En wat mij ook een beetje stoort is dat ik alleen maar negatieve geluiden hoor van dat is niet goed en de gemeente en de woningbouwvereniging en dat. Terwijl de mensen eigenlijk, ja toch, de gemeente die vraagt er ook niet om. Hè, er is niemand die dit wil. Dus laten de mensen toch zien dat, dat er een situatie is wat, ja, wat gebeurt, maar wat niemand eigenlijk wil. En ik denk dat de autoriteiten doen wat ze kunnen. Nee, maar ik word alleen maar geklaagd. Ik vind het echt een beetje storend, hoor. En daar stelt u tegenover dat het een uh, royaal gebaar is, die vergoeding. Dank voor uw ik reactie. Het, ik, ja, dat ja. is mijn reactie, ja. Oké, okay, dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goeiedag, met van der Weijden. Ja. Um, ik vind het schaamteloos dat men 150 euro durft te geven aan die gezinnen. Want? de reden dat hier een heleboel zaken zijn die dus hadden kunnen worden voorkomen. Op de eerste plaats, die woningbouwvereniging had bouwtekeningen erbij kunnen halen. Die had een bouwtechnisch bureau in kunnen schakelen voordat ze met zo'n grootschalige renovatie beginnen. Dat hebben ze allemaal niet gedaan. Ze hebben gewoon de laten komen en zijn dan naar gang gegaan. Dat is één. Dus ik, de nalatigheid ligt volledig bij dus de Dus u woorden. zegt er is nalatigheid en dat kun je niet afkopen met 150 nee, nee, euro? Nee, nee. Die, die, die, die, die verantwoordelijkheid ligt volledig bij de woningbouwvereniging. Ze hadden zorgvuldig te werk moeten gaan met hun uh, aanpak van zo'n grootschalige renovatie. Dat is één. Oké, okay, nee, dat, dat is voldoende. Dank u wel voor dit oh. moment. Voor oh, jou, gebaar naar schaamteloos. Uh, aan de lijn, goedenavond. goedenavond. Wat vindt u ervan, de vergoeding van 150 euro? Uh, goedenavond, ik met Johan Deido uit Zorgpapen. Ik ben het niet mee eens. Dit is het overtuigende bewijs hoe mensen als een stukje vuil worden behandeld. De woningbouwvereniging is op alle fronten aansprakelijk. dat wordt aangeslagen. En ik vind dat de woningbouwvereniging, al die mensen die daar wonen, tot het einde van hun leven moeten volgen. Want straks komen deze mensen in de ziektewet. En dan gaan de zorgkosten weer omhoog. En dan weer wordt gezegd: ja, die mensen worden ouder, zorgkosten komen omhoog. Ik vind dat de woningbovening voor alle kosten moet opdraaien. En ik ben niet eens met de eerste spreker dat het royaal gebaar is. De woningbouwvereniging is verplicht om zich te ontfermen over haar huurders. Dank voor uw reactie. lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. Ben ik? Ja, ja, u mag het zeggen. Ja, ja, ja. Ja, ik moet voortaan eigenlijk ook de naam en de plaats plaatsnaam zelf jullie ook zeggen natuurlijk. Want anders wordt het, anders wordt het een zooitje natuurlijk. Maar nou, nou ja, daar gaat het niet om. Vertel eens even wat u van de stelling vindt. Ik vind dat de er. Alle tijden, wat er ook gebeurt, ook in heel Nederland eigenlijk... wat ook dit soort dingen gebeurt, de woningbaas moet alles tot de... laatste komt, alles betalen. Aan iedereen. Dit wordt een orde uit moet. Dat is een helder standpunt, dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Zegt u uh, het maar. Ik heb de, de hele verhalen gehoord en al stukken stuk in de krant gelezen... Wat er in Utrecht gebeurt is wel zo ontzettend overdreven. Want die mensen zitten in een hotel terwijl ze in huis moeten zoeken... of er soms een, een, een, een vezeltje, asbest ergens huis... Nou, ik vind het treurig. Die mensen moeten heel gauw naar huis. Ze moeten die... Uh... Die, die, die, die, die asbestjagers die moeten ze ook naar huis sturen. Ja, en gewoon hun niet... eigen mensen een klein beetje in die huizen laten kijken. Een schofzuigertje erbij. En dan kunnen die mensen allemaal weer naar huis. Want het is gewoon overdreven. En gisteren was er ook weer zo'n man die zegt... ja, maar als je zo'n zo, zo, zo vezeltje inhoudt, dan kan je over veertig jaar last van krijgen. Aan de andere kant, je... meneer, als, als de gemeente niks doet... dan is iedereen er natuurlijk ook als de kippen bij om te zeggen... De, de overheid het, doet te weinig. Dat is je vreselijk overdreven. Ik ben 82 jaar... Ik heb vroeger ontzettend veel met eten niet gewerkt. Nou, ik heb er nog nooit last van gehad. Goed, nou, gelukkig dus het is in ieder geval. zwaar, zwaar overdreven. Uw punt dus is duidelijk. We later daar. Kostvermogens, die mensen moeten zo gauw mogelijk naar huis. En dat moet even voorzichtig woning voor woning nagekeken worden. Stopzuigertje erbij en dan is alles over. Dank u wel. Aan de lijn. goedenavond. Goedenavond, Ik spreek met de heer Van Rest. Ik leef in mijn 84ste leven. Ja, ik ben totaal mee onteens. Ik heb een heel, heel, heel simpele, eerlijke oplossing. Bijvoorbeeld die mevrouw die daar drie dagen met haar kind heeft liggen. Inademen die mensen waar het stof op balkon en uh, uh, potiek ligt. Die moeten door de vervuiler betaald. Dus die moeten uh, door de vervuiler betaald eens keer per jaar gecontroleerd worden. En als dat over twintig, dertig jaar blijkt... dan kunnen ze zeker, zover zijn ze dan... of dat stokdeeltje wat ze ontdekken... of dat geel, blauw of rood is van die... Ja. Dus u zegt en, en dat, ja. en dat moet niet door de verzekeringen betaald worden, want die doen alles met winst veel goedkoper. Nee, door het bedrijf waar ze zich nu al kunnen geld voor opzij kunnen leggen. Dat als zich dat voordoen, dat die mensen een wipbehandeling krijgen tegen. De dus u zegt vooral heel, heel, heel goed blijven begeleiden de mensen die op de risicoplekken gezeten hebben. Ja. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Met mevrouw De Groot. Goedenavond. Onze stelling is uh, de vergoeding van 150 euro voor de bewoners in Utrecht is voldoende. Bent u het ermee eens of oneens? Ik ben het ermee oneens. Ik vind namelijk, ik vind het, die 150 euro, dat vind ik gewoon een footje. Het is zo verschrikkelijk als je niet naar je huis kan, als je geen medicijnen hebt... of als je kinderen op een andere plek zitten. Ik vind dat de woningbouw op zijn minst aan de bewoners verplicht is... om ze een maand gratis huur te geven en misschien nog wel langer. Dank u wel. Annelijn, goedenavond. Hallo, goedenavond. Ja, u mag het zeggen. Ja, dat is een belachelijke bedrag. Ja? Ja, want... Uh... Hoog of laag? Dat is laag. Okay. Dat is een aanslag op het leven van de mensen. En uh, dat is ook wat ze nu zeggen vooraf. Dat ze aan het onderzoeken zijn. Ik vind dat ze mensen oplichten. Want dit is onzin. Zij hebben het geweten. Niet dat ze het niet wisten, nee. Dat ze gaan nu uitzoeken. Dat is helemaal niet waar. Oké, okay, dus u zegt die kennis was al veel eerder voorwaardig. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Zegt u het maar, 150 euro voor de bewoners. Vindt u dat voldoende? Ja, u spreekt met Theo Even. Ik ben veiligheidskundige. En ik heb dit ook meegemaakt op 2020. Um, ik heb één inspreker gehoord die zei dan... ze hadden dat beter moeten onderzoeken voordat ze gingen slopen. Ze hadden een en moeten houden... een risico en evaluatie. Dus de aansprakelijkheid in dit geval... Uh, moet sowieso bij de woningbouwvereniging neergelegd worden... dat er een verklaring wordt betekend dat de mensen, mochten ze over 30, 40 jaar... toch klachten krijgen wat uh, terugverwijst naar deze asbestvervuiling... Uh, uh, ver dat ze dus zich daarop kunnen beroepen voor de vergoeding. Dank u wel. Dit is, een, ja. dit is een tijdelijke vergoeding. Dank voor uw reactie. Het is een onderwerp dat zeer uh, aanspreekt bij de mensen. We hebben veel bellers. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. U mag het zeggen. Nou, er zijn toch gewoon uh, bouwtekeningen van? Ja. Dus ze, kunnen, ze weten toch hoe er gebouwd wordt en welke materialen er gebruikt zijn. Dus ja, u zegt dan... ze hadden meer kunnen weten op, op voorhand? Ja, natuurlijk. En als we dan bij de vergoeding komen, 150 euro, genoeg ja, of niet? dat is uiteraard een fooi. Oké, okay, dank voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Hi. ik denk dat... Uh... Dat is een meisje, misschien wel een... Ah, het is een grapje natuurlijk. Uh, zij heeft zelf een genot. Ik denk dat het genot het meest onder haar gerokte zich afspeelt. Goed, dank Eindelijk. voor uw reactie. Aan goedenavond. Goedenavond, met hier uit Hengelo. Ja, u mag het ja. zeggen. Het gaat over de asbest. Ik, ja. uh, het is heel moeilijk te beoordelen of die 150 genoeg is. Het lijkt mij redelijk. In verband met het feit dat er in de omgeving eigenlijk geen asbest is gevonden. Okay. Het is natuurlijk niet zo slim van die woningbouw. Die hadden ze natuurlijk moeten weten en moeten nagaan of de asbest in die gebouwen zat. Ja. Uh, wat me echt er nog veel meer dwars zit, uh, dat is dat de informatievoorziening in het algemeen slecht is. Er loopt een veel groter schandaal in Nederland over de Wolmanzouten waarmee de overheid 65.000 ton is 65 miljoen kilo gifstof in het milieu heeft geloos... Maar, geloos maar, die duizendmaal maal zo gevaarlijk zijn als asbest. Oké, okay, maar daar horen an, an, we daar niks over. Nou, dat is een ander onderwerp waar we het nu op dit moment even niet over hebben. Dank nee. u wel voor uw toelichting. Dank u. Dan gaan wij uh, terug naar heel je Plantenga, de advocaat die dus een aantal bewoners bijstaat. Mevrouw Plantenga, jij. Ja, Twee, drie mensen zeiden nou, is royaal gebaard is redelijk. De meeste mensen vonden het een fooi. Er kwamen ook een paar met de oplossingen medische kosten betalen... Hè, tot, tot het einde van het leven. En een ja. maand gratis huur. Zijn dat dingen waar u misschien op gaat inzetten? Uh, nou, ik, ik kan nog geen uitspraak uh, doen over waar ik op in ga zetten. Maar ik denk dat er ook twee dingen een beetje met elkaar ver, uh, verward worden. Uh, de derving van het woongenot is veruit niet de enige schade die uh, de benadeelden hebben gelopen. Uh, zij hebben op het moment dat ze daar plotseling weg moeten, hebben ze doodsangsten uitgestaan... ze hadden geen idee wat er aan de hand was... ze hadden kinderen die achtergelaten werden in de woning... Te, waar, die ze niet meer konden bereiken. Die mensen die zijn ontzettend bang geweest, uh, maar daar blijft het niet bij... Um, ik hoor ook dat uh, het risico uh, wat er op dit moment is gelopen door de bewoners, dat dat uh, uh, verwaarloosbaar klein is geweest, maar dat staat nog helemaal niet vast. Maar wat dat vond u van het idee die... dan bijvoorbeeld om te zeggen levenslang medisch vervolgen en mochten zich uh, gerelateerde klachten voordoen uh, op dat moment ook alle vergoeding? Nou, ik ben geen medisch expert, maar wat ik er op dit moment over weet... is dat uh, uh, de meeste vormen van een asbestziekte... want ik heb begrepen dat er meerdere varianten zijn... Uh, maar dat de gevaarlijkste is een vorm van kanker... Dat, uh, die geconstateerd wordt pas na 20, 30, 40 ja. jaar. Maar wanneer die geconstateerd wordt, dan is het te laat. 80 tot 95 procent van de mensen uh, bij wie deze diagnose wordt gesteld... overlijden binnen hetzelfde jaar. Dus het heeft geen zin op dit moment naar de huidige stand van de, van de medische techniek. Uh, voor zover mij dat bekend is, uh, heeft het dus geen zin om die mensen te monitoren. Want dat gevaar, dat, dat is dan al verwezenlijk. Dan kun je niet meer terug, dan is het te laat. Dus en deze mensen leven met die angst. Is, uh, en dat is meer ja. waard, denk ik, dan 150 euro. Ja, het is helder. U zegt, maar de, ja, u stelt... de vraag is dan natuurlijk wel, uh, wat is het dan wel waard? Ik bedoel, hoe kom je tot een bedrag? Dat is inderdaad een, een vraag die nog nader onderzocht moet worden. Uh, maar daarnaast wou ik ook nog eventjes benadrukken... dat dat alleen maar het immateriële aspect is. Deze mensen hebben ook uh, voor een groot deel uh, materiële schade gelopen. En dan moet u denken aan bijvoorbeeld de inboedel. Uh, hè, uh, is er sprake van asbestneerslag op de inboedel? Wie gaat dan uh, de reiniging Precies, van de inboedel ja. betalen? Ja, daar gaat u allemaal naar kijken. Dank uh, voor uw reactie, Heel Hilje ga van Koutrik Advocaten. Dank ook aan de luisteraars die gebeld hebben... En... En gestemd die gestemd hebben, hebben want 39% van de internetstemmers was het overigens eens met de stelling... de vergoeding van 150 euro voor de geëvacueerde bewoners is voldoende... en 61% procent was het daarmee oneens. Na zeven zijn we terug, nee, om zeven uur met de sportshamer. Tot zo!